Ook als censieren zou stoppen, kunnen de meeste medewerkers volgens de staatssecretaris gewoon hun baan houden. De FNV organiseerde vandaag in Warsenveld een protestmanifestatie tegen het ontslag van de thuiszorgmedewerkers. VN-inspecteurs zijn het onderzoek begonnen naar de gifgasaanval in een wijk van Damaskus afgelopen woensdag. De inspecteurs spraken vanmiddag met mensen die gewond zijn geraakt en hebben monsters genomen... Voor ze met hun werk konden beginnen was er nog een incident. Onderweg naar de wijk werden ze beschoten door sluipschutters. Er vielen geen gewonden. Een woordvoerder van de VN zegt dat het team terugreed naar een controlepost... en dat er een auto moest worden vervangen. In Oostenrijk is vanmiddag een gevluchte Nederlandse gevangenen opgepakt. Nederland zal nu om zijn uitlevering vragen. Het gaat om een moordenaar uit Breda die vorige maand niet terugkeerde van verlof. In 2003 werd hij veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op twee tweelingbroers uit Breda. In aanloop naar zijn vervroegde vrijlating mocht hij een aantal keren op proefverlof. Het OM gaat nu aan de rechter vragen om de vervroegde vrijlating in te trekken... zodat hij zes jaar langer achter de tralies moet blijven. Reizigers naar Israël moeten controleren of ze wel zijn gevaccineerd tegen polio. Dat adviseert het RIVM. Reden is het poliovirus type 1 dat nog steeds in Israël blijkt voor te komen. De Wereldgezondheidsorganisatie trof het virus afgelopen half jaar aan... in het rioolwater in het midden en zuiden van het land. Vaccinaties tegen polio bieden na tien jaar niet genoeg bescherming meer. Het weer? De komende uren alleen in Zuid-Limburg kans op een bui. Verder overal droog en helder. Vannacht koelt het af tot 12 graden. Ook morgen zonnig en droog. Temperatuur dan tussen 22 en 25 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Rust in je kop of je geld terug. Dit is Radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedemorgen. Onze gasten had als kind zo'n vaag en romantisch idee... dat ze later journalisten wilde worden of misschien zelfs wel schrijver. En journaliste werd ze, maar dat was het toch niet helemaal. En dus werd ze schrijver. En dan ook zo'n schrijver die meteen bestsellers aflevert... zoals het zwijgen van Maria Zagea. En nu komt ze met haar derde autobiografische roman... Hemelvaart. Op zoek naar een verloren vriendin. Hier is Judith Koelemeijer. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, ooit begonnen als uh, journalist, zoals Joost Prinsen net al in de aankondiging zei. En uiteindelijk uh, de trend zetten van een nieuw literair uh, genre, een literaire non-fictie. Uh, met het zwijgen van Maria Sagea. 2001 was dat. Hoe is het eigenlijk om nu zelf zo heel erg in de belangstelling te staan? Ik zag je bij Knevel en Van der Brink. Je zat bij Met het Oog op Morgen. Volkskrantmagazine, zaterdagochtend. Nu zit je hier. Is het iets waar je van geniet? Of zijn het zaken waar je tegen opziet, Judith? Uh, nou, genieten? Nee. <laughs> Helemaal niet. Nee. Maar uh, het is wel... Prettig te praten over een verhaal dat je zo dierbaar is en waar je zo intensief aan hebt gewerkt. En vijf jaar lang zat je met dat verhaal op zolder en nu mag het wel uh, verteld in. worden. Dus dat, dat is op zichzelf wel prettig. Maar dan gaat het dus om aandacht voor het verhaal en niet zozeer aandacht voor Judith Koelenmeijer. Nee, dat, dat hoeft niet zozeer nee? van mij. Nee. Ook niet stiekem een beetje. Nee, nee ik, ik, ik ben echt schrijver geworden omdat ik de verhalen van anderen wil vertellen. Nou ja, Dit was toevallig een verhaal dat mij aanging, dus ik moest er wel in, in dat boek. Maar mm -hmm. <laughs> als ik eruit kan blijven, vind ik het ook prima. Ik denk ook dat het mijn enige autobiografische boek wordt. Dat denk je? Ja. Terwijl de, het zwijgen van Maria Sagea is de familiegeschiedenis... Hoveniersfamilie uit Noord-Holland, maar dan toch wel jouw familiegeschiedenis. Ja, dat is in die zin een persoonlijk verhaal. Maar het is natuurlijk niet autobiografisch. Ik zit daar verder niet in. Ik he, kijk... ging het ging heel erg over je uh, ooms en tantes. Het he? ging over mijn ooms en tantes, mijn vader. Ik zet mezelf één keer op de trap als heel klein meisje... en dan kijk ik om het hoekje even. Dat vond ik wel leuk, maar dat is dan precies de positie... die ik heel prettig vind. En dat voelde niet als autobiografisch, want dat is toch ook een klus geweest... dat je naar al die ooms en tantes moest... en gesprekken moest, met ze moest voeren over jouw oma. Ja, maar ik heb me verplaatst in dat boek in, in hen, in hun mm -hmm. verhalen. En ik heb niets over mezelf daarin verteld. En nu ben je een paar stappen verder gegaan. Want uh, zoals gezegd, je beschreef, je beschreef en je beschrijft in dit boek... Uh, de geschiedenis van een vriendschap en een vriendin die stierf... terwijl jullie samen op vakantie waren... Ja, met, 1985. Met zes vriendinnen in Griekenland. Ja, ja. zo'n vakantie die we allemaal wel eens hebben gehad, volgens mij. Na je middelbare schooltijd: uh, met z'n allen kamperen en toen sloeg het noodlot toe. Daarover uh, gaat dit boek. Um, trouwens, wat je net zei, ik heb toch vooral mezelf ten doel gesteld... om de verhalen van anderen te vertellen. Nu is daar dus de belangstelling voor jou, want mm. daar ontkom je niet aan. Het Volkskrant jouw oude krant. Ja. En zo'n volkskrant die dan gelijk de vinger op de zere plek legt. Hè? Gelijk in het begin van het verhaal. Was het ook in het begin van het gesprek, trouwens? Nee, helemaal niet. Maar <laughs> als, als, als, als, als, als, als journalist uh, kun je natuurlijk alles. Uh, maar het is heel vervredenig om dat uh, terug te lezen, kan ik zeggen. Ja. En wat vind je daar dan van? Nou ja, ik denk dan als journalist... ik was niet begonnen met uh, de geboorte van mijn dochter... en of dat nou toeval is of niet. En uh, Maar goed, uh, de, misschien zijn de criteria in de hedendaagse journalistiek uh, iets anders dan in mijn tijd? Of uh, ben ik al uit de tijd? Dat kan ook. Je bent nog heel jong, Judith <laughs> <Koelebein>. Kom op. <laughs> 44 jaar, weliswaar een enigszins oude moeder. Om nog eens... Uh, 46. Uh, oh, 46. 46 ja, als we dan toch zeggen, laten we dan niet liegen. Ja. 46 jaar. Je had een zoon van 10 en uh, werd toen opnieuw uh, zwanger. En dat was dan de gevoelige plek, Journalisten die daarover begon. Van, uh, wat is er dan in de tussentijd gebeurd? Ja, ja, het gaat, we wel, het gaat veel verder. Hoe zit dat dan? En... Uh, hoe is dat kind dan ontstaan? Ja, kom zeg, dat willen we. Dat gaat toch helemaal stelen. niemand aan? Nee, nee, nee. Dat vind en ik echt. Begrijp jij, uh, ja, jij begrijpt ook niet de belangstelling? En heb, de, want je zegt ik begrijp best dat, het, dat de mensen dat willen weten, maar ik vind echt dat het ze niet aangaat. En uh, ga ik het dus ook niet vertellen? Nee. Het zijn wel bijzondere grenzen die ieder. Want gisteren, ik vroeg, je heb je Wouter Bos gezien? Gisteren bij uh, Zomergast, heb je niet gezien. Uh, maar die legde opeens de grens. Uh, dat hij niet wilde vertellen of die wel of niet gelovig is. Kun je daar ook iets bij voorstellen? Of vind je dat een gerechtvaardige vraag? Ik vind het een gerechtvaardigde vraag. Ik kan me ook voorstellen dat je daar niet op wilt uh, antwoorden. Ja? Als dat iets heel uh, als dat een onderwerp is dat jou heel persoonlijk bezighoudt en waar je misschien zelf nog helemaal niet een goed antwoord op hebt waarom zou heel Nederland dat dan weten en daar een mening over hebben? Zeker bij het geloof heeft het natuurlijk vervolgens iedereen daar een mening over. Oh, dat zit zo of zo bij Wouter Bos. En, uh, wat vinden we daarvan? Nee, houd het allemaal lekker voor jezelf. En uh, bestaan er eigenlijk niet gerechtvaardigde vragen? Kun je die stelling innemen als journalist? Mm, nee, ik denk dat je in principe alles kunt vragen. Uh, ik denk niet dat je vervolgens alles moet opschrijven... Dat is iets anders. Ja, want dat is wat jij doet, hè? Wel alles vragen, maar niet alles opschrijven. Ik, ik schrijf natuurlijk heel veel op. Je maakt ook van tevoren de afspraak met de mensen... van wij hebben een gesprek en alles wat er in dat gesprek wordt gezegd... zou ik voor mijn verhaal uh -huh. kunnen gebruiken. Maar ik vind dat mensen ook soms recht hebben op privacy... en dat er uh, bepaalde zaken kunnen zijn waarvan je je moet afvragen... ja, waarom zou ik die vertellen... Staan ze, zijn ze ook wel belangrijk uiteindelijk voor het verhaal dat ik wil vertellen. Want dat mm. moet je jezelf zelf natuurlijk steeds, uh, steeds afvragen. Ja, want het feit dat jij zwanger raakte, terwijl je dit boek schreef trouwens... je schreef over de dood van die vriendin en er kwam nieuw leven... Um, je kunt je afvragen wat dat te maken heeft met dat boek. Terwijl ja. de vraag aan Wouter Bos, als hij een fragment laat zien van de Passion, van de EO... Dan is natuurlijk de vraag heel gerechtvaardig. Ben je zelf gelovig? Want waarom zou je dit fragment willen Het hangt heel erg van de context ja. af. Ja. En soms heb ik het gevoel dat uh, in de journalistiek er alleen naar privé dingetjes wordt gevraagd... omdat de mensen dat zogenaamd zo lekker vinden. Terwijl het inderdaad geen enkele relevantie heeft. En dat, dat is het verschil. En je zei net, is het een en ander veranderd? Denk je dat echt? In af... nou ja, dat, dat, dat is als grap, omdat ik uh, mezelf niet meteen wil opwerpen... als uh, de behoeder van de goede zeden in de, in de journalistiek. <lacht> uh, nee, het is waarschijnlijk van alle tijden. Maar ik vind wel dat de grenzen steeds meer opgerekt mm -hmm. worden. Denk je dat je nu nog in de journalistiek zou kunnen functioneren? Stel dat het niet meer zou gaan met het wordt helemaal niks, dit boek. Ja, en <laughs> Judith Koelemeijer moet gewoon weer aan de slag bij het Volkskrant Magazine. Um, nee, niet om dit soort interviews te maken. Nee, nee dat denk ik niet. Nee. Of ik zou het helemaal op mijn eigen manier moeten kunnen aanpakken. Dan zou ik misschien andere vragen stellen. Ik weet het niet. Nou, je weet het wel zo te horen. Goed, um, luisteraars kunnen zich melden. U kunt zich bemoeien met dit uh, gesprek. Graag zelfs. Het wordt CO-prijsgesteld uh, via Twitter, Radio Kunststof. Um, of via onze site radiokunstof.nl. En voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Julie Koelemeijer is vandaag de gast. Jaren geleden, jij herinnert je er niks meer van, maar ik alles. Spraken we elkaar voor een heel ander programma. Dat heet de Knetterende Letteren. Um, daar herinner je je trouwens nog wel iets van. Want het was samen met Douwe Draaisma en het ging over het geheugen. Mm -hmm. De geheugenprofessor uit, uh, uit Groningen. Maar dat was wel een aanleiding van, en dat konden wij toen nog niet bevroeden... Uh, het boek dat toen net verschenen was, Het Zwijgen van Maria Sagea. Uh, een klapper werd dat. 300.000 exemplaren zijn ervan verkocht. Doet dat boek het trouwens ook goed in het buitenland, zat ik me af te vragen. Want het is zo'n heel Hollands... Familieverhalen. Het is niet vertaald. Het is niet nee. vertaald. Nee, dat, dat is wel geprobeerd, maar uh, het werd toch niet aangedurfd. Het is sowieso moeilijk met non-fictie, heb ik me laten vertellen. Maar uh, het is ook heel Hollands. En uh, misschien niet herkenbaar in het buitenland, hoewel er wel een uh, Duits talige Mevrouw is geweest die ook goed Nederlands sprak, die het zelf had vertaald. Oh ja? als hobby. Omdat zij juist dacht dat een heleboel mensen dat wel wilden lezen. Maar het is niet vertaald. Want het is toch ook, het is wel een heel Hollands verhaal, maar ook een heel universeel verhaal. Een familiegeschiedenis. En het ja. kan dan wel non-fictie zijn, maar het laat zich lezen als fictie, toch? Ja, ik denk dat er een heleboel uh, universele thema's als uh, de communicatie in een familie... of het gebrek daaraan, uh, de tijdgeest, de jaren 50, 60. Uh, ja, ik denk dat het op veel punten ook uh, in het buitenland herkenbaar zou moeten zijn. Maar er zijn toch dan ook weer heel veel dingen die echt Hollands zijn... en zich niet goed laten uitleggen. Misschien uh, het hele verzuilde Nederland... Ja. Uh, uh, Paten van Kielstonk in de Studenten Ecclesia. Het ja. zijn dan allemaal komen er termen, een begrippen. <laughs> ja, dan moet je dan wel. Leg allemaal, dat maar eens uit. Leg dat maar eens uit, ja. ja. Goed, dan is daar nu uh, jouw derde boek. Uh, Anna Boom uh, was jouw tweede boek, nu je derde boek. Waarin je dus nog dichter bij jezelf terechtkomt, uh, wederom uit jouw persoonlijke leven geput, hoe je een vriendin kwijtraakte. Uh, stierf tijdens een vakantie samen met nog vier andere vriendinnen. Jullie kennen elkaar trouwens niet zo heel erg goed. Uh, op een, uh, een Griekse eiland. Jij was uh, 18 jaar. Waarom is dit eigenlijk niet jouw eerste boek geworden? Want het lag toch veel dichter bij je. Het is in feite mijn eerste boek, zou je kunnen zeggen. Je ziet heel vaak dat uh, uh, auteurs debuteren met een, met een jeugdverhaal. Een verhaal dat he, er al lang lag en verteld moest worden. Maar ik ben heel blij dat het mijn derde boek is. Want uh, ik denk niet dat ik het uh, twaalf jaar geleden, toen ik Maria Zegea schreef... dat ik dit al zo had kunnen schrijven. Ik denk dat het dan veel ikkeriger, larmoyanter verhaal was geworden... dat ik daar niet de juiste vorm voor had kunnen vinden. Omdat je op die leeftijd een ander inlevingsvermogen hebt? Of men... nou ja, omdat je niet die ervaring hebt als non-fictieschrijver om... Uh, ja Dit is niet alleen mijn verhaal geworden, maar ook nadrukkelijk het verhaal van de anderen die uh, uh, uh, uh, de, de, de dit verlies hebben ervaren. Om te beginnen natuurlijk haar, haar ouders en haar uh, broer. En uh, stel dat ik dit verhaal toen had opgeschreven... en hun verhaal daar niet in had meegenomen... omdat mm -hmm. ik niet op dat idee was gekomen... omdat ik niet die ervaring had van uh, Maria Sagea met dat meervoudig perspectief van Anna Boom... waarvoor ik ontzettend veel research heb gedaan... zoveel mensen in haar omgeving heb gesproken. Dat was dan een enorme gemiste kans geweest. Ik denk dat ik haar en haar familie... en ook de andere betrokkenen nu veel meer recht doe... Door ook hun verhaal nadrukkelijk te, te vertellen. Ja. Bovendien levert dat meervoudig perspectief denk ik ook een hele interessante spanning in het boek op. Ja, hoop ik. Omdat je er langzaam maar zeker achter komt, samen met jou, wat er is gebeurd. Hoe scherp was het nog uh, bij jou? Dit is slecht Nederlands. Hoe dicht was de hele situatie nog bij jou? Nou, gek genoeg blijft zo'n verhaal. Zo'n ervaring altijd dichtbij. Uh, iemand in het boek zegt ook: uh, sommige gebeurtenissen blijven altijd gisteren. Ja, dat is Herbert en zei dat. He? Herbert zei dat. Herbert, de uh, mechanicien uit, uh, uit Duitsland, bij wie net achterop zat uh, die nacht. En, en ik stel me voor een hele grote man met een bromstem. Ik heb, ik heb hem niet ontmoet. Die bromstem uh, hoorde ik door de telefoon. En, ja, je hebt hem telefonisch geïnterviewd. Ja, ik heb hem telefonisch geïnterviewd. Hij wilde me niet uh, ontmoeten. Dat vond hij nog te pijnlijk. Nou ja, dat al geeft aan hoe ook bij hem dat verhaal nog zo dichtbij uh, was. Dus natuurlijk ben je daar niet meer dagelijks mee bezig. Is De, de heftigheid, uh, het grote verdriet, dat is allemaal uh, verzacht. En uh, met de tijd uh, laat je dat achter je. Maar je kunt het ook zo weer oproepen. En dat gebeurt op de gekste moment. Uh, je loopt door een supermarkt en U2, wat toen hele hippe muziek was. Dat is nu ook bij de Albert Heijn uh, muurzak waardig. Dus dan in één keer uh, gaat uh, die unforgettable Fire uh, door je boodschappenkarretje heen. En dan ben je daar weer even. En dat gebeurt ook in de auto als je de Simple Minds hoort met Don't You Forget About Me. Dus in die zin... Blijft het? En uh, ben ik ook heel erg tegen de gedachte dat je dan iets zou verwerken... en dat je het dan achter je laat. Die vraag hmm. krijg ik dan ook nu van, nou, nu heeft u het opgeschreven... nu is het zeker hmm. wel klaar. Ja, waarom zou dat moeten? Ja. Ik vind het heel prettig als ik af en toe weer aan uh, net terug kan denken. Dat en... ze daar dan opeens weer is. Ja. ja. ja. En, dus en is waar... ze dan heel erg aanwezig? Ik bedoel, ja. Kun je haar nog horen praten? Zie je haar gezicht? Wat, ja. wat blijft vooral Heel, heel erg aanwezig. Ja. En dat is uh, haar verdiensten. Want zij was een heel erg aanwezig iemand. Uh, we hebben afgelopen zaterdag de boekpresentatie gehad... waar bijna 200 mensen, die op wat voor manier allemaal dan ook... Uh, verbonden waren met Annette, met haar familie, met deze geschiedenis. En je voelde daar ook dat, dat zij was echt totaal niet... Ver, weg, vergeten van. Oh ja, dat ene meisje. wat toen ons buurmeisje was. Nee, er kwamen mensen bij mij een boek laten signeren. met tranen in hun ogen nog. van ik weet nog. oh, dat was mijn buurmeisje. En iedereen weet dat nog. En ik, ik heb zei, je vraagt ja, of, of je een stukje wilt voorlezen. waarin juist een hele uh, uh, goede beschrijving van haar staat. Ja, ik uh, uh, heb haar beschreven uh, om haar te karakteriseren uh, op een manier uh, waarin ik wil vertellen... hoe zij de laatste dag van haar leven op een terrasje zit in, uh, op Paros. Uh, op het terras van de Beach Bar. Dat was de enige bar bij het strand uh, in die tijd. En die werd gerund door twee jongens uit Athene. En die hadden de beste muziek uit die tijd. Het schaalde dan zo over dat uh, uh, met uh, improvisorisch riet overdekte terras... En zij, zij zit daar dan en ze schrijft in een dagboekje. En dat dagboekje is bewaard gebleven, dus dat was natuurlijk geweldig voor mij als schrijver... omdat ik daaruit kon citeren en helemaal terug kon halen hoe zij daar zat. En ik kon me heel goed voorstellen uh, hoe zij zich voelde. En uh, ik zal dat uh, voorlezen. Ze voelt de zon in haar rug prikken, schrijft ze. De zeewind langs haar benen strijken. Ze ruikt de pijn, pijnbomen, krijgt van Petros een glas water in haar nek... en biedt bij Lefteris een sigaret... en neemt na enige aarzeling toch maar weer een biertje. Want van die zoete cola krijg je ook alleen maar meer dorst. Ze was heel dapper met cola begonnen, want ze had een kater... maar dat bleek ook niet te werken. Het is een katerige, lome dag, rimpelloos als de zee die voor haar ligt. Ik denk dat ze gelukkig is. Onthecht, losgezongen, één met het moment... Ze is alle gevoel voor tijd kwijt. Ik ga zomaar weer eens slaapjes doen. Ze heeft geen idee waar wij, de andere meiden, uithangen. Die zitten nu op Delos, Mykonos, Hunos. Ze mist echt niks of niemand, behalve de televisiegids op de wc thuis. Vrijer kan ze niet zijn. Ik heb hier alleen maar verantwoording tegenover mezelf af te leggen. En wanneer ik het met mezelf eens ben, dan is het goed. Niets lijkt naderend onheil te verraden. Of toch wel? Ja, want dat is het gekke. Um, je hebt achteraf wel dingen gevonden die naderend onheil verraden. Nou ja, of die je zo kunt interpreteren, dat is natuurlijk de vraag. Uh, het boek gaat natuurlijk ook over lot, toeval. Um, wat is licht voorbestemd? Uh, wat, uh, wat is de vredespeling van het lot? Wat is misschien alleen maar toeval? Maar er zitten hele rare dingen in ja. het verhaal. Het feit dat het op de allerlaatste dag van de vakantie gebeurde... op het allerlaatste uur, nee, de allerlaatste nacht... dat het Maria Hemelvaart was. Vandaar de titel uh, van het boek Hemelvaart. Uh, dat ze is gestorven, Paul, naast een van de uh, belangrijkste aan Maria gewijde orthodoxe kerken in, in Griekenland. Met klokgelui en gezang. En nou ja, de hele... Uh, san, uh, Santekraam. <laughs> Om het maar oninbiedig <laughs> te zeggen. Maar ze, is echt naar, ze werd echt naar de hemel gezongen... ongeveer <laughs> op dat moment. Wat voor die Grieken trouwens. Een extra dimensie. Ja, want ook daar is ze niet vergeten. Nee, nee, nee, nee helemaal niet. En, nou ja, en zo zijn er allerlei dingen. Ook dingen die ik helemaal vergeten was. En daarom is het zo goed dat ik voor dit boek... ook zoveel mensen heb geïnterviewd. Omdat je ja, eigen herinnering is natuurlijk ook maar heel beperkt. Dus een van de vriendinnen vertelde me... ja, we wilden die avond uh, met de avondboot mee naar huis... maar die zat vol en we gingen kaartjes kopen. En de veerman zei, het is echt bij, heel symbolisch bijna... ja, only five tickets, madam, no six. Dat soort van bizarre details... waar je dan natuurlijk allemaal betekenis aan gaat hechten. Toen al gelijk, trouwens. Deden jullie dat met elkaar? Nee, niet op die mm. manier nadat het was gebeurd, bedoel je, waren we natuurlijk allemaal zo in shock. Ja, maar Dan, daarna, ik bedoel de maanden daarna, dat nee, je nog dat met op die elkaar manier, erover sprak. Sowieso is er heel weinig gesproken uh, in die tijd daarna, uh, onderling. Uh, iedereen ging al snel een andere kant uh, op, dat beschrijf ik ook in het, uh, in het boek. Omdat jullie niet zo'n hechte vriendenclub waren. Terwijl uh, je ja. trouwens zou kunnen denken van er is zoiets groots gebeurd. Wij blijven heel dicht bij elkaar in de jaren die volgen. Ja. Maar daar, daarvoor ontbrak het ritme van de vriendschap, zeg maar. Uh -huh. dus, dus we waren niet zulke goede vrienden dat we gewend waren elkaar heel veel op te zoeken. Het was een, een, een samengesteld clubje dat overigens tijdens die vakantie fantastisch goed uh, werkte. We hadden heel veel plezier en het liep geweldig. Er was helemaal geen, uh, geen, geen onvertogen woord, viel er. Maar het is ook de leeftijd. Ik ging in Baren opleiding doen. Tot inrichtingswerker. Dat vond ik toen, nog, toen? Een, vond ik toen nog een heel goed idee. Uh, uh, uh, anderen gingen in Amsterdam studeren. Of waren al aan het studeren. Of uh, ging, uh, een van de vriendinnen ging naar Breda. Dus, dus het waaide uit. En iedereen was bezig met zijn nieuwe leven. Mm -hmm. uh, er is nog iets anders opvallends. Want je hebt het over een dagboekje. Waar je dus ook een beetje uit citeert in dit fragment. Ze had haar voorgaande dagboeken ook allemaal weggegooid, ontdekte je toen je daarna met haar moeder door haar kamer ging? Nee, ik, ja, haar, moeder ja, haar moeder was zelf door die, doen, ja. door die kamer gegaan en had dat uh, ontdekt, dat, dat, dat ze, ze dus heel goed had opgeruimd voordat ze uh, vertrokken was. En, dat was ook en ze zo. was niet zo opruimelig? Nee, in tegendeel, het was altijd een puinhoop daar en... en toen herinnerde haar moeder zich van, ach, oh, al die zakken in de steeg. En ze had daar nooit zo acht op geslagen. En toch eerder gedacht, nou, die, dat gaat goed. Uh, eindelijk wordt er eens dus, uh, uitgemest uh, <lacht> daarboven. Niet wetende dat ze gewoon alles had weggegooid. En er was één dagboek is er maar bewaard gebleven. En dat heb ik ook voor, dit, uh, voor het schrijven van dit boek gebruikt. En dat loopt van april 85 tot de laatste dag, 26 juli, voor, uh, voordat we vertrekken. En dat is het. Uh -huh. Je doet iets gevaarlijks, uh, iets risicovols in het uh, eerste hoofdstuk. Mag ik heel even het boek? Ja. Want, um, je schrijft daar namelijk over uh, je twijfels. Dat is al op een van de eerste uh, bladzijden. En mm -hmm. ik wil even dit stuk jarenlang deinste ik ervoor terug dit verhaal te vertellen. En nog steeds heb ik mijn aarzelingen. Ik weet niet of het wel deugt wat ik wil. Dat is riskant hè, om dit uit te spreken. Trouw maakte er ook gelijk uh, dankbaar gebruik van. Ja, ja het... om, om heel andere redenen weer. Nou, Ik vond het heel erg terecht... omdat ik wilde open en eerlijk zijn in dit boek. En ik vond het belangrijk om te laten zien... om, om de rol van de, de, de schrijver en ook van mezelf in uh -huh. die zin duidelijk te maken. Het is mijn besluit om deze geschiedenis op te rakelen. Maar... Uh... Ik weet niet of de anderen daarop zitten te wachten. En die spanning die laat ik uh, ook terugkomen later... wanneer ik de vriendinnen bezoek en wanneer ik merk dat ze... Nou ja, dat ze daar toch aarzelingen bij hebben. En mm -hmm. ik wilde dat opgooien, ik wilde dat laten zien. En de Duitsers niet... ook, dat moet ik trouwens even vertellen... Want anders is het misschien onduidelijk. Uh, ze is dus gestorven terwijl ze achter op de motor zat... van twee Duitse motorrijders. Mm -hmm. um, en uh, jij zat achterop uh, bij een Griek. En ja. jullie waren elkaar kwijtgeraakt. Jullie waren iets vooruitgereden. En toen is er een uh, ongeluk gebeurd, zo is ze gestorven. En ook die Duitsers heb je opgezocht... Althans, één mm -hmm. heb je opgezocht en de ander wilde alleen maar een telefoon. Um, maar dat is de spanning die je dan op um, ja, laat zien... dat ja, ja, niet ook... iedereen het verhaal zomaar wil vertellen. Nee, dat vond ik interessant. Mm -hmm. dat, is, dat is de non-fictie. En uh, dat ik dus ook heel lang die Duitse jongen niet durfde te bellen... Mm -hmm. omdat ik denk, ja, wat, wat, wat ga ik doen? Wat, wat maakt dat bij hem los? Wil hij me wel spreken? Hoe zal ik hem benaderen? Als ik dat niet goed doe, gooit hij misschien de hoorn erop en dan is mijn hele kans verkeken. Terwijl ik, ik wilde dat wel heel graag. En ik vond het ook heel belangrijk voor het boek dat hij wel zijn verhaal zou vertellen. Um, dus uiteindelijk zie ik niet wat daar gevaarlijk aan is. Door gewoon dat open te, te, te laten zien: van nou ja, dit is wat ik wil doen. Ik heb mijn aarzelingen, maar ik ga het toch doen. Ja. En wat dat gaf de doorslag? Vervolgens. Dat gebeurt vervolgens ook in het boek, toch? Ja, je wordt op je wenken bediend als <laughs> ja. lezer. Want wat gaf uiteindelijk de doorslag? Waardoor je dacht: dit is wel het verhaal wat ik moet vertellen, wil vertellen? Nou, gesprek met haar ouders. Ik had het idee. En ik dacht: nou ja, ik moet eerst naar haar ouders. Om te vragen of die dat ook een goed idee vinden. Als die dat uh, niet zien zitten, dan ga ik dat niet doen. Uh, maar die vonden het wel een heel goed idee. Die wilde graag dat ik dat zou vertellen. En die had er vertrouwen in dat dat op een integere manier zou, zou gebeuren. We waren intussen vrienden geworden, zou je kunnen zeggen. Jij bent altijd met hun in contact gebleven? Ja, ik ben zijn altijd in contact gebleven. Dus uh, ze kenden me. En op het moment dat zij dat ook zagen zitten... dacht ik, ja, het, het, het moet gewoon verteld worden. Ik had vanaf het moment dat dat gebeurde... Uh, had ik dat gevoel dat ik erover moest schrijven? Uh -huh. Ik heb ook kort nadat ik was teruggekomen, heb ik dat hele verhaal opgeschreven. Ik had, ik had dat allemaal nog, al die multimap-vellen, dagboek-aantekeningen. Nou, Daar had je trouwens niet al te beste ervaringen mee. Nee. <lacht> dat werd niet Lees door... ik in je boek. Dat werd niet door iedereen geapprecieerd. Maar en, en Die vriendinnen, die vonden dat helemaal niks. Nee, die vonden dat heel emotioneel. En, en uh, een van de vriendinnen zei letterlijk... had het gevoel dat ik jou en je benen uh, weer op de grond moest uh, zetten. En daar kan ik wel iets bij voorstellen. Want dat, toen ik het nu teruglas, vond ik het ook uh, uh, hoor. moet ik zeggen. Wat een uh, 18-jarig meisje. Dat... Ja, ik was natuurlijk in shock, ook, zou je nu zeggen. Maar dat had, hadden we toen al met z'n allen niet zo in de gaten. Of uh, uh, vonden we niet zo belangrijk. En uh, het is natuurlijk vanuit die emotie en die hele uh, uh, rauwe uh, ervaring is het geschreven. Mm -hmm. Want dat is het uh, Het zou inderdaad een heel larmoyant verhaal kunnen zijn. Uh, en, en, en, en toch is het een, een universeel verhaal over rouw en verlies geworden. Ik hoop het. Ja, nee, dat, ja. tenminste dat vind ik. Ja, en... Um, Waar zit hem dat in? Weet je dat zelf? Waar? Nou, door. Uh... Die geeft ook cursussen. Hè? <laughs> ik, uh, literaire non-fictie. Literaire non-fictie. En een van de. Uh, stelregels die ik hanteer. is dat je je bij. Zeker als het over. Uh, als het over autobiografisch schrijven gaat. is dat je jezelf steeds moet afvragen. Uh, wat heeft die ik in dat verhaal te zoeken? En uh, is die ervaring van deze ik, is dat relevant voor het, voor het grotere verhaal? Mm -hmm. En is dat een volstrekt privé uh, gebeuren, aangelegenheid... of is het een emotie of gebeurtenis die ook andere mensen kan raken... omdat het nou ja die universele kant uh, heeft. Die invoelbaar is. Ja, die, wat, wat invoelbaar is en waar mensen zich mee kunnen verbinden... waar ze zich in kunnen herkennen, wat relevant is... Mm -hmm. En, er zijn heel veel emoties invoelbaar, maar ja, er zijn maar, verschrikkelijke beschrijvingen die ik liever niet lees. Nee, dus dat is een kwestie van doseren natuurlijk. Ik ben heel erg van het schrappen en van het niet zeggen en hopelijk laten, laten zien. En van kiezen. Uh, op een gegeven moment heb ik een heleboel scènes er weer uitgegooid. Omdat die gingen dan wel over mij. Maar die waren voor het verhaal toch helemaal niet relevant. Ik had pagina's volgeschreven over de vredesdemonstratie in Den Haag in 1983. Dat was echt heel, heel goed de gelukt. De demonstratie. <laughs> ik vond het zelf echt heel goed gelukt. En ik had eindeloos die filmpjes bekeken <laughs> weer op internet. En ik was weer helemaal in de sfeer. En... en was je daar samen met Annette dan? Nee, maar zij was er ook geweest. Maar niet samen met ja. mij. Uh, dat was bijvoorbeeld een van de problemen. Het ging, het, het ging alleen over mij. Maar het ging niet over mij en Annette. Of mij en die vakantie. Of mij en dat verlies. Dus uiteindelijk had het niks met dat verhaal te maken. Ja, je had een enorme behoefte om die negatie nog ja, eens dacht, over te ik dacht, doen. <laughs> ik dacht, dat is de tijdgeest. Dat moet ik laten zien. En nou ja, Dat kun je dan allemaal lekker schrappen ja. daarna. En dat is heerlijk. Dat ruimt ontzettend fijn op. Ja. Want dat is niet waar het om gaat. Nee, je moet dus, dus steeds voorhouden. Wat wil ik uiteindelijk vertellen? Ja. Hoe hebben uh, haar ouders uiteindelijk gereageerd? Ja, dat weet ik eigenlijk wel. Dus vragen naar de bekende weg, maar ik heb het boek gelezen. Want dat beschrijf je eigenlijk ook. Hè, hoe, uh, het is ook een boek in een boek in die zin. Mm -hmm. um, wat vonden ze ervan? Nou ja, haar moeder heeft het helaas niet meer kunnen lezen. Die was uh, uh, een grote uh, supporter van het hele idee. En die had het ontzettend graag meegemaakt. Ook het feestje dat we afgelopen zaterdag hebben gehad, daar was zij heel graag bij geweest. En het is dus ook heel wrang dat ze dat niet heeft mee kunnen, kunnen maken. Uh, ze is vader... gestorven aan kanker. Ja, ze is een paar jaar geleden gestorven aan kanker. Heel plotseling en heel snel. Uh, dus er waren alleen nog haar vader en haar broer... die het uh, natuurlijk als een van de eerste lazen. En dat was voor mij natuurlijk het spannendste moment. Mm -hmm. Dan geef je het manuscript uit handen. Ik geef pas echt altijd de aller, aller, allerlaatste versie... Uh, aan de betrokkenen om te lezen... En dan ga je heel zenuwachtig bij de telefoon uh, zitten wachten. van ja wat, wat, wat is de reactie? Maar ze reageerden eigenlijk heel snel allebei. En uh, hebben er nauwelijks iets aan veranderd. Een paar, paar wat, woorden. Ja, wat heel wat vreemd is, want uh, uh, wij spraken Hans nog, hè, de broer ja. uh, van Annette. Het was een gezin met twee kinderen. Hij is uh, iets jonger. Hij is iets jonger dan ja. Annette. Dat is mijn leeftijd. Hè? Hij ja. is van jouw leeftijd. En, uh, want jullie scheelden twee jaar. En dan is het ook gek om te merken wat de werking van het geheugen is. Dat moet voor jou ook heel vervreemdend mm -hmm. zijn geweest. Zij hebben, zijn namelijk altijd in de veronderstelling geweest... dat Annette op slag dood was. Mm -hmm. En hebben nu in het boek gelezen dat dat niet zo was. Heb jij daar een verklaring voor? Wat daar, want jullie ik bedoel, ze zijn gebeld, alles is gegaan zoals het hoort te gaan... in dit soort vreselijke gevallen. En jullie zijn met elkaar naar de ouders toegegaan... om haar rugzak te brengen, mm -hmm. wat ook een gruwelijk beeld is... En hoe kan het dat, dat dit verhaal niet verteld is toen? Nou ja, uh, kort nadat dat was gebeurd... is het niet het juiste moment om bij elkaar te gaan zitten... en te zeggen, nou, laten we nou eens van A tot Z die nacht door gaan nemen. Ik denk dat zij allemaal ook in, in verwarring, uh, in, in hevig verdriet waren. Mm -hmm. Ook, uh, ja, wat had het voor zin om dat terug te halen? Ik bedoel, ze was er niet meer, hoe dan ook... Uh, ik heb later ja, ik kan me toch wel voorstellen dat als je kind is verongelukt, dat je wilt weten wat er. Ja, maar in grote is. lijnen was het wel snel, vrij, vrij snel mm. duidelijk. Gewoon een stom ongeluk. Ja, en klaar. Ja, dus daar waren we. Ja, er mm. waren niet heel veel. Het was niet heel mysterieus of zo. Dus dat, dat dachten ze wel te begrijpen. Mm. Heel veel later uh, moeten we even aan de luisteraars vertellen... dat de ouders uiteindelijk naar uh, Griekenland zijn verhuisd... een uh, aantal jaren na uh, de dood van Annette. Ze vonden troost op dat eiland, Paros, uh, hebben daar een wit huisje gekocht... En hebben daar een tijd gewoond. Wat een hele mooie omslag in het verhaal is. Waarvan je ook kunt denken van ja, een fictieschrijver zou het niet verzinnen. Of nee. zou het jans vinden om ja, het, het, dat te bedenken. Het, het, met In een oude fort Taunus in 1988, op begin januari, reden ze naar Griekenland met op de achterbank uh, de Lampenkap en Poespiet. En zo was het, zo was het echt. Ja. En, ik heb hen daar een aantal keer opgezocht en kan me heel goed de avond herinneren waarop ik het hele verhaal van het ongeluk heb verteld. Dat moet dan in 1989 zijn, uh, zijn geweest. Toen was ik bij hen op het eiland. Dus ik was een heel jaar, heel, jaar later? Ja, het was, het was heel erg warm en we zaten s'avonds tot heel laat op die veranda en toen heb ik dat allemaal verteld. En toch is het verhaal een eigen leven gaan leiden. En is het iets heel anders geworden. En dat, dat vind ik ongelooflijk fascinerend. Dat is bijna... Uh, met, met kinderen heb je zo'n fluisterspelletje. Weet je wel? De een begint mm -hmm. iets te vertellen en aan het eind is het iets heel een anders geworden. Een heel ander geworden. Verhaal geworden. En zo gaat het dus in werkelijkheid ook. Ik merk het nu al, dat zelfs als journalisten dit na gaan vertellen... maken ze er ook weer iets anders dat van. Dat het niet helemaal meer klopt. Nee, dan, dan vertelt ineens iemand, van, schrijf dan gewoon op... Uh, nou, en toen vond ze net, en die lag in een bocht van de weg... Maar dat staat echt niet in het boek. Allereerst denk ik, nou, ga, ga, ga je huiswerk beter doen. Maar het zegt ook iets over dat mensen dus allemaal hun eigen verhaal maken uiteindelijk. En daar gaat het boek ook over. En heb jij daar inmiddels, een, uh, zeker na deze ervaringen... dat je al die mensen hebt gesproken, maar ook bij Maria Sagea heb je dat natuurlijk ook gedaan... Um, hoe mensen een verhaal dan onthouden? Is, is daar iets, iets algemeens nou, het... over te zeggen? Bedoel, was het voor die ouders misschien prettiger te bedenken dat ze gelijk dood was? Dat zou best kunnen. Ik denk dat je vaak... Rijn en heet ze draaien. Ja, ik denk dat je vaak een verhaal maakt uh, ja, waar je op de een of andere manier verder mee kunt. Dat doe je toch ook met je eigen hm. leven? Je hebt, je hebt een, een, een beeld van de, van de keuzes die je hebt gemaakt, uh, waarvan je denkt, ja, dat, dat moest het zo zijn of het is zo gegaan en niet anders. Hm. Maar dat wil niet zeggen dat het per se waar was, is. Um, ook de vriendinnen hadden allemaal een heel andere versie. En een van die vriendinnen had het bedacht... het kwam doordat er een steen lag. En als die steen er niet had gelegen... daar is ze opgevallen he, met haar hoofd, ze had ernstig hersenletsel. Als die steen er niet was geweest, had ze nog geleefd. Maar er was helemaal geen steen. Dus, dus hoe werkt dat dan in dat menselijk brein? Dat je dus die steen erbij moet denken laat maar zeggen, om er een rond verhaal van te maken. Hm. Want anders had het toch nooit zo erg geweest kunnen zijn. Dus je zoekt eigenlijk constant verzachtende omstandigheden. En wat jou zelf betreft, wat, wat had jij voor verhaal in je hoofd... wat voor jou verzachtend was in eerste instantie? Nou, ik had bijvoorbeeld bedacht dat ik... Uh, en daar ben ik pas tijdens het schrijven... toen ik ook mezelf een spiegel voorhield... want ik heb dus die aarzelingen in het begin... maar dat is ook omdat ik uh, mezelf ga confronteren met dat hele verhaal... Ik had altijd bedacht, ja, het was zo... Annette ging met Duitse jongens mee en ik stapte bij een Griek achterop. Een Griek bij wie Annette eigenlijk zelf achterop wilde. Want die had een hele grote, stoere motor en hij reed heel erg hard. En dat vond ze leuk. Bovendien zag hij er ook wel lekker uit, begrijp je? Nou, ik zal de rest oh. vertellen. <laughs> Sorry. <laughs> um, ik had altijd voor mezelf bedacht, ja, ik ging bij die Griek achterop, want die kennen de weg op het eiland. Dus ik heb toen intuïtief aangevoeld dat dat vast veiliger was. Dus ik wilde mezelf een beetje verstandig daarin maken. Nu, uh, 46 jaar oud en een heel klein beetje wijzer, weet ik, dat is echt onzin. Nee, waarom stapte ik bij hem achterop? Inderdaad, hij was uh, aantrekkelijker, hoewel als ik hem nu weer terug die <laughs> bij de presentatie nou, nee nee, nee, nee. dik buiken nee, nee nee nee nee nee maar ook toen al denk ik dat het wel tegenviel maar goed in, in elk geval toen dacht ik nou ja wel lange zwarte krullen en die Duitse <laughs> jongens dat waren niet van die hele knappe jongens dat waren echte Duitse jongens van die en die hele die, witte. en die, ja die waren ook nog heel wit want die waren net gearriveerd en die hadden van die matjes in hun nek en van die motorlaarzen en ik vond het helemaal niks dus <hijen> ik heb gewoon een hele primaire uh, uh, lichamelijke keus bijna gemaakt. Ik wilde liever tegen die Griek aanzitten. Want als je achterop zit, moet je iemand moet vasthouden. Moet je heel erg vasthouden. Moet je heel erg vasthouden. Zeker die Griek, want die ging meteen op één wiel staan. Dus het hele idee dat hij veel uh, veiliger uh, zou rijden... en een veel verstandigere keuze Zeker was... Zeker niet. Absoluut. Dat nee. is natuurlijk ook allemaal achterhaald. Dus wat je doet, je probeert een verhaal ervan te maken. Hm. Maar de vraag is of dat verhaal wel bestaat. Heb je je schuldig gevoeld toen dit tot je doordong? Nou, ik voelde me al heel schuldig, omdat uh, ik haar net min of meer had achtergelaten. Uh, de motor van die Griek die stond vlakbij de discotheek waar we die nacht uitrolden. En uh, de motoren van die Duitse jongens stonden wat verderop. Dus zij moest daarheen lopen met die jongens. En ik ging gewoon met die Griek vandoor. We gingen alvast naar het volgende uh, café... En Annette zou ons achterop komen, maar ik had haar natuurlijk nooit alleen moeten laten gaan. Je net, we zijn eigenlijk vrienden geworden, haar ouders en jij. Maar hoe is die verhouding? Ik bedoel, die mensen moeten altijd, als ze jou zagen, haar hebben gezien. Um, dat weet ik niet. Uh, veel mensen denken dan dat je dan een soort vervangende dochter bent of zo. Dat is, dat is niet zo. Hm. Nee, dat is gewoon pure persoonlijke sympathie. We lagen elkaar. We zagen elkaar graag. En uh, zo zijn er nog ook, ik ben lang niet de, ik ben niet de enige hoor. Zo zijn er nog meer mensen van vroeger geweest. Ook Marianne, uh, Annette's beste vriendin, die gewoon altijd bij hen is blijven komen. Omdat het gewoon fijn is om bij hen te komen. Nee. En, omdat het een heel bijzonder gezin is ook. Ja, het ook waren gewoon hele gezellige, leuke, leuke mensen. met wie je heel goed een biertje kan drinken en goed kan lachen. Dus nee. het was geen opgave of zo om daarheen te gaan of een verplichting. Of, nee, verder van dat. Uh, zoals gezegd, dit is het derde boek. Uh, in de titel van het eerste boek zat het al. Het Zwijgen van Maria Sagea. Uh, Anna Boom. Daarin beschrijf je ook allerlei zaken... die eigenlijk niet hardop gezegd konden worden. Mm -hmm. En wederom heb je een boek geschreven... waarin uh, ja, het toch gaat over dingen... Die, die al die jaren niet uitgesproken konden worden. Ik bedoel, Dat is ook nog iets, We hebben we het nog niet eens over gehad... over verlies en rouw. Hoe dat 28 jaar geleden werd gedaan, mm -hmm. is niet te vergelijken met hoe het nu gaat. Om wordt er gelijk een psycholoog opgezet als een groepje meisjes dit meemaakt. Ja. Maar um, wat, wat is... Ik bedoel, dat ontdek jij natuurlijk ook nadat je drie boeken hebt geschreven. Dat er misschien een lijn in zit, ja. een, een <laughs> thematiek, een ontwikkeling. Ja, het is opvallend. Punt. <laughs> nou ja, kennelijk zoek ik verhalen op waarin... Waar Inderdaad, waar, waar niet over gesproken is... en waar ik dan door het schrijven, het zwijgen, doorbreek. Dat is in feite wat je, wat je doet. En dat is natuurlijk een hele dankbare taak die je dan hebt als, als schrijver. Je krijgt iedereen aan het, aan het praten... en mensen gaan dan ook weer met elkaar praten. En dat is een neveneffect. Doordat ik met ze praat, ik ze dus ook weer met elkaar in, in gesprek. Um, het intrigeert me. Het intrigeert me dat over hele wezenlijke ervaringen toch soms zo weinig kan worden gesproken. Zelfs door mensen die elkaar zo, zo naast staan. Mm -hmm. Zoals bij Anna Boom. Was, dat was de reden dat ik dat boek wilde schrijven. Toen ik hoorde dat zij nooit meer over die oorlogservaringen had gesproken. Op een nacht droomde. Uh, ze... Even kort ja, Even heel kort zeggen. Zij had in de oorlog in Budapest gezeten, in het uh, verzet... Uh, uh, had uh, daar allerlei gruwelijke dingen meegemaakt een uh, Heel had, uh, eenzame jeugd, met een ontzettend rijke moeder. Voornamelijk ja. in hotels geleefd. Dat was de voor, uh, ja. voorgeschiedenis. Maar het, het ging echt om die oorlogservaringen. Mm -hmm. Daar had ze nooit meer over gesproken. En bijna 40 jaar later droomt zij op een nacht en schreeuwt ze... waar is mijn revolver? Ze had een revolver en er zit een heel verhaal uh, mm -hmm. aan vast. En ze was op dat moment gelukkig getrouwd. Al bijna 18 jaar. Uh, heel goed leven met haar man... En dit verhaal was niet verteld. Het zat letterlijk in een doosje. Hè? En, en, dat, en dan pakte ze dat doosje uit de kast met brieven en documenten. En, en, en alle nou ja, getuigenissen van die geschiedenis. En zet ze dan bij hem op zijn bureau van, nou, ga dit dan maar lezen. Ik vind dat zo fascinerend. Ja, dat juist zo'n cruciaal verhaal. Ja. Nou, dat, de, want jij beschrijft ook dat je op een gegeven moment uh, met je man op mm. vakantie gaat in Griekenland. En hem dit verhaal vertelt van Annette. Ja. En ik vroeg me ook af, hoe lang kennen jullie elkaar ja, op dat toen, moment? Ik had, ik had het natuurlijk wel eens al uh, iets over gezegd. Maar mm -hmm. dat was het moment dat ik het echt van A tot Z vertelde. Ja, dus, omdat je daar was. Ja, omdat we daar waren. En dat je in zo'n auto zit. En dan heb je heel veel tijd om te praten. En het was je weet het, toch niet meer waar je het over <laughs> moet hebben. Nee, nee, het was gewoon het juiste moment mm -hmm. om, dat, om dat te om vertellen. Om het goed gedetailleerd het Ja, geten. en het was niet, natuurlijk niet zo dat ik dat dan voor het eerst zei of zo. Nee, dat, dat was al wel aan de orde geweest. Maar... Ja, dat was voor mij van, van wezenlijk belang. En dat beschrijf ik ook zo, van, uh, alsof, uh, uh, alsof hij niets, niets van mij zou begrijpen als hij dit verhaal niet verstond. Mm. En zo heb ik dat ervaren. Maar ook in dit boek weer, een van de vriendinnen nooit aan haar man vertelt. Ja. Echt nooit. Heel vreemd, toch? Vind ik, ja, ik heb er geen oordeel over, maar ik vind het heel uh, opvallend. Geen oordeel, maar wel een verklaring? Ik bedoel, klopt het met haar karakter? Ja, nou, is... ik denk dat dat... dat dat het veiligste is. Dat je, er dan, dat je het niet weer hoeft aan te raken. Dat je die pijn weer niet op hoeft te roepen. Of, nou ja, elke psycholoog kan daar een verklaring op loslaten. Maar die klinkt dan vaak zo gratuït. Maar ja. ik, ja. Hoe, hoe ben jij zelf met um, uh, openhartigheden? Bedoel, ben je iemand die makkelijk een, een, een verhaal vertelt. Wat, wat heel persoonlijk is? Of nee, ik denk dat doe daar je daar een wel. paar jaar over. <laughs> Nee, ja. Als ik jou zo naar nou, een liggen... jaar of 28 ja. zo doorgaans. Dus uh, over 28 jaar zit ik hier weer en heb ik weer iets anders. Ja. Blijkt er opeens nog een heel verhaal schuil. Ja, uh, nee, ik denk niet dat ik dat heel makkelijk uh, tegen iedereen. Maar wel denk ik, hoop ik uh, tegen de mensen die me, die me lief zijn. Ja, ja. Maar het is dus wel iets wat, wat gevoelig ligt. Of wat. wat, wat mm, nou, gevoelig ligt vind ik een nou, groot ja, woord. Um, ja, nou ja, je begrijpt misschien wel wat ik bedoel. Je hebt van die mensen die vrij makkelijk uh, hun, hun levensverhaal vertellen. Of dat wat de grote gebeurtenissen in hun leven uh, daarvan komt doen. En uh, dat doe jij iets minder makkelijk. Of duw ik je nu in een hoek waar Toen je helemaal zweeg... niet ingeduwd wil kan? Toen zweeg zij veel betekenen. dacht: luister, ja, dat is zo. Dat is heel zo. gesloten, heel gesloten, die koele meijer. En Noord-Holland, hè? Noord-Holland. Ik weet het niet. Ik ben toch opgegroeid in een gezin waarin wel over alles kon worden, kon worden gesproken. En ook nu nog alles wel op tafel kan worden, kan worden gelegd. Maar ik loop er niet mee te koop, laten we het dan hmm. zo zeggen nee ja. ja, Het komt ook een beetje door hoe we begonnen. Hè? Van de, de, de, de tendens in de journalistiek. Hoe makkelijk iedereen alles maar vertelt. En iedereen ook alles maar vraagt. Mm. En, en het is toch iets wat je de laatste tijd ziet. Dat mensen daar een soort afkeer van krijgen. Of denken van nou, dat moest maar eens afgelopen zijn. Of waar gaat dat heen? Waarvoor? Waarom? Het wordt, het wordt zo hol, denk ik. Want uh, op een gegeven moment... Uh, ja, dan... dan, dan dan stompt het ook af. Dan denk je, oh, weer iemand met kanker, bij wijze van spreken. Snap je? Ja. Het, het, het leed wordt zo uitgebuit. En. En. Uh, en dan, dan, dan zeggen de woorden ook nog weinig. Snap je? Mm -hmm. je, je, je die woorden zijn steeds, zijn steeds hetzelfde. Nou ja, ik worstelde zelf mee, omdat ik denk van: wanneer kan het wel en wanneer kan het niet? Ik bedoel, waarom is dit boek gerechtvaardigd? En vind ik dat ook echt? En. Uh, uh, daar moest ik echt over nadenken. van Wat maakt nou dat dit kan? En heel veel andere boeken, het woord rouwporno valt wel eens, <laughs> ja. kan niet. De... Nou ja, omdat om hoop ik, maar uh, als jij zegt dat het geluk is, gelukt is, dan uh, ben ik daar blij mee. Uh, en dat merk ik overigens ook uit de mm -hmm. ontzettend veel reacties die ik al gehad heb. Hè, want er zijn al heel veel mensen die het boek al gelezen hebben en die reageerden allemaal geraakt... Uh, zeggen niet wat, wat erg dat u dat heeft meegemaakt... maar nee, het gaat over hen. Dus ja. ze vertellen over zichzelf en over dat het hen raakt... omdat ze de pijn herkennen of omdat ze hebben meegeleefd... met al deze mensen in dit, uh, in dit verhaal. Uh, het moet meer zijn dan een, dan een privégeschiedenis. En, en, en dan... En toch moet je ook huiver hebben, want ik zag dan het filmpje ook dat is gemaakt. Mm -hmm. Weet je, een soort videoclip waarin je jou en Annette van die hele mooie zonnige meisjes met rugzakken, maar dat je ook inderdaad gelijk weer terug bent in de tijd van, oh ja, zo was het toen en dat, nou ja, dat lijkt me ook ongemakkelijk. Ja, en er is ook lang over gesproken over die clip. Want uh, wat, wat, waar, waar ligt dan de, de grens? Uh, ja. wat, wat is een sensatiebelust, uh, zeg maar, en het, het uitverkopen van je, van je verhaal? Of wat is gewoon smaakvol en integer? En ik denk dat zoals het filmpje zoals het nu is, dat het mooi is. Dat mm -hmm. het ingetogen is en uh, niet het uitbuiten van een bepaald, uh, van een bepaald leed. Maar daar moet je constant de, de, de grenzen in aftasten. van nou, wat, wat laat ik wel zien, wat niet? Wat vertel ik wel, wat niet? Ik heb over net ook niet alles verteld. Ook doden hebben recht op privacy, denk ik dan maar. En wie uh, verzorgde die grens dan? Wie gaf aan wat wel en wat niet kon? Ikzelf. Ja, daar ben ik de enige regisseur in. Want de medelezers weten niet wat ik weet. Maar uh, de familie bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat zij. Uh, Hans heeft, vertelde ons bijvoorbeeld dat de broer dus. Hm? Van, uh, dat hij niet wilde dat de hele levensloop. Van, zijn levensloop en die van de ouders erin zouden komen. Uh, nee, maar dat kon ik me voorstellen. En dat was ook helemaal niet nodig. Want. Uh, zijn levensloop is belangrijk voor zover het te maken heeft met. Uh, dit, dit, dit verlies met uh -huh. dit verhaal. En als ik uh, van A tot Z ga vertellen wat hij in 28 jaar heeft gedaan, dan wordt het een ander boek. Ja. En die grap hebben we ook gemaakt op de presentatie. Nou, dat is een volgend, een volgend uh, boek. Overhand. <laughs> dus dus uh, dat is een ander verhaal. Dus het is ook niet relevant. Het gaat steeds om wat, wat is uiteindelijk relevant ja. voor het verhaal. Wat wel relevant is, is wat. Uh, wat het met jou heeft gedaan. Ik bedoel, als je op je achttiende uh, zoiets meemaakt, zoiets mm -hmm. groots... Een, een vriendin die doodgaat en uh, onder jouw ogen... wat maakt het? Uh, wat, wat? verandert dat aan je leven? Nou ja, die vraag probeer ik natuurlijk in het boek ja. te beantwoorden. En daar dat is zeker... eigenlijk de hoofdvraag, zou je kunnen zeggen. Eén van de. Mm -hmm. En uh, dat is natuurlijk niet eenduidig te beantwoorden. Zoals heel veel vragen niet eenduidig te beantwoorden zijn... En uh, dat wilde ik ook helemaal niet. Ik wilde de dingen laten zien, ik wilde ze aanraken... ik wilde vragen oproepen, maar ik wil niet zeggen... nou, doordat dit is gebeurd, is het zo en zo gegaan. Nee, leven is niet één en één is uh, twee, zeg maar. Hm. <laughs> dat zou fijn zijn, gelukkig maar zo, niet. zo is het niet. En gelukkig ook maar. Nee, en achteraf ga je dus denken, ik denk dat uh, de dood van Annette... dat het voor mij een heleboel dingen... In, in een soort stroomversnelling heeft gezet. Dat ik, als het niet was gebeurd... was ik waarschijnlijk vier jaar gewoon... braaf uh, uh, gaan leren... voor inrichtingswerker in het Baanse bos En was ik er alsnog achtergekomen... dat dat helemaal geen goed idee uh, was. En je. Dat ik eigenlijk heel slecht ben... in het werken met groepen. En uh, veel beter in mijn eentje <sus> op zolder kan gaan zitten. Nou ja, daar was ik dan ook wel achtergekomen. Want uh, je karakter is je karakter. Maar... Dat had allemaal veel meer tijd nodig gehad. Ik nam allerlei hele rigoureuze beslissingen. Ik ging van de een op de andere Het dag stopte ik met mijn opleiding. Het was alsof rol ik Roel zette je aan de kant? Uh, die rol aardige Roel? Die zette mij aan de oh, kant. Oh ja, die zette jou <laughs> aan de kant. Ja. <laughs> ja. Um, dus... Het, het ging allemaal met, met Maar enorme... wel na alle ontwikkelingen. Ja, het, het, het had wel het, iets het, met jou te maken. Ja, ja, ja het, het ging allemaal met enorme grote schokken. Mm -hmm. ik, ik besloot, en nu ga ik naar Griekenland. Uh, uh, ging in Amsterdam wonen. Ging in een café werken om geld te verdienen. Vertrok in mijn eentje met een rugzak. Terwijl ik geen idee had waar ik eigenlijk aan begon. Of wat ik uh, aan de hand had. Wat Rosa, jouw zus Rosa mm. Koelemeijer, uh, suggereerde. Terwijl ze in gesprek was met ons. Hij zei, ze, ja, dat bedenk nu. Maar misschien was het wel zo dat Judith. In eerste instantie dat toch wel wat ruige leven van Annette uh, ging leiden nadat Annette dood was. Ja, dat, dat, dat uh, zeg ik volgens mij ook ergens van uh, uh, wilde ik worden zoals Annette of werd mm, ik eindelijk ja, wie ik zelf was. Het op, ja. ja, dus dat, uh, dat is de vraag. Ik denk dat ik uh, zeer onder de indruk was uh, van haar. En de vrijheid uh, waarmee zij in het leven stond en ook van het leven genoot in Griekenland, vond ik benijdenswaardig. Ik was veel geremder, verlegener. Maar jonger uh, toch ook? En ook jonger dat scheelt maar op die uh, Dat scheelt ook veel. Ik denk dat ik twee jaar later ook een stuk verder was. Ook door deze ervaring had mm -hmm. ik mezelf snel wijzer gemaakt. Maar. Uh, dat heeft onge ongetwijfeld inspirerend uh, gewerkt. Want ik dacht, ja, ik moet terug naar, naar Griekenland en ik moet die vrijheid terugvinden... die Annette me daar min of meer heeft voorgeleefd. Zo, zo, zo, zo zou je het kunnen zien. Het heeft je niet angstig gemaakt. Dat verbaasde mij misschien nog wel het meest. Dat je uh, na zo'n ervaring... Ik, ik zou het geloof ik uit mijn hoofd laten om dan <laughs> ontzettend te gaan reizen... Toch, nee, maar dat, angstig het, word je pas als je ouder bent. Ik, ben nu, ik kan nu angstig zijn om de meest bizarre dingen... of als je zelf kinderen hebt, dat, dat je constant bang bent dat ze... Dat Jana straks op de achttiende, e 16e leuk net, naar parels wil. Ja, dan sta je natuurlijk doodsangsten mm -hmm. uit... want dan denk je, god, komt ze wel weer terug. Maar... Op die leeftijd, nee, was ik even nee, nog echt steeds, maar ondanks wel, alles, bedoel, was ik nog steeds de, heel naïef. Maar, maar dat iemand van het een op het andere moment, een goede vriendin, er niet meer is, dat moet toch ontzettend bedreigend zijn? Nee, op die manier, nee. het heeft enorme impact gehad en uh, uh, uh, losgeslagen, zou je kunnen zeggen. Ik ben letterlijk op drift geraakt, dus, uh, uh, aan de zwerf gegaan, maar ik was niet bang. Ik was roekeloos, denk ik. Ik ging in mijn eentje ergens op een strand liggen. En ik was helemaal één met de natuur en met de maan ja, en de zee. En ik, werd, ik sliep niet en keek om me heen. en Ik, ik was wel, wel alert en op mijn quivive, maar ik, ik, was, ik vond het geweldig. En ik stapte ook weer op een motor en... Uh, Nee, ik was maar dan bang. misschien juist met de gedachte... Ach, als dat één keer is gebeurd, zou het wel heel sterk zijn... als het daarna nog een keer gaat. Nee, niet, niet op die rationele manier. Hmm. maar Meer misschien onbewust, maar dat interpreteer ik dan ook nu maar achteraf. Uh, ja, je moet nu wel leven. Want straks hmm. is het misschien voorbij. Dus... Nou, dat is ook achteraf geïnterpreteerd. Maar die, ik had wel die enorme drang te gaan. Hmm. Niet uitstellen, en dat heb ik nooit meer gedaan. Nee. nee, nu. moet wel nu. Wat heeft het je opgeleverd eigenlijk, dit boek? Behalve al die... Ik bedoel, het moet ook... Heerlijk zijn om zo terug te gaan in de tijd, kan ik me voorstellen. Ik vond ook het ook. Uh, heel... Uh, ondanks alle uh, uh, bloks die je weer uh, <laughs> moet overwinnen... en versies die niet goed zijn. En weer opnieuw beginnen en weer opnieuw beginnen. Ik werk echt langzaam en heel kritisch. En uh, ben ontzettend veel We hebben het van uit. iedereen gehoord. Alex Verburg, Rosa <laughs> Koelemaier. Een perfectionist. Iemand die maar eindeloos... Alex zei ook schrijvers, gaat desnoods nog weer naar de andere kant van de wereld... om nog één feit te checken. Je bent echt verschrikkelijk. Ja, Toch? Ik, ja ik ben heel heel constatueus. Ik wil alles precies, precies weten mm. en ben niet snel tevreden. Maar ondanks dat heb ik enorm genoten van het <laughs> schrijven van dit boek. Omdat ik het heel dankbaar vond om Annette weer eigenlijk tot leven te wekken. Zoals ik net even dat beschreef. Mm -hmm. dat, dat is heel fijn. Dat dus de kracht van woorden. Dus de woorden kunnen de doden bij ons houden. Hè? Dat is echt zo. Nu bestaat ze weer, ook op de radio... Uh... Ja, dat is magisch. Dat vind ik magisch. Ja. Dat dat dat mensen haar weer voor zich zien en die reacties krijg ik ook uit al die mailtjes van mensen van een monument, nou ja, al dat soort clichés voor, voor, mm -hmm. voor een meisje dat dat heel intens heeft geleefd en dat dus nu mensen hopelijk ook weer gaat inspireren. Zoals, he, we kregen al een mailtje van ja, het is ook zo, je moet ook gewoon nu leven en niet uitstellen. Ik denk dat het toch geweldig dat en net dat 28 jaar na haar dood nog kan bewerkstelligen. Net is er weer. Dankzij Judith Koolemeijer helemaal vaart. Heet het boek Wat komt er op de tegel te staan, Judith? Zijn wel al zo ver? Ja, het is al zover. Oké, okay, ja, ik weet het, want ik heb natuurlijk van tevoren. Ik hebt dat natuurlijk voorbereid. Ik zat uh, mijn baby eten te geven en dacht: shit, de tegel. Shit, de tegel. <laughs> wat en wat, moet, wat komt er op, te wat moet er shit, op de tegel? Shit, de tegel? <laughs> en ik vroeg nog aan mijn zoon: weet jij nog iets leuks? Toen kwam hij met een, een kreet uit Pirates of the Caribbean, die ik dan toch ook maar leuk. Niet, <laughs> die ik dan toch maar <laughs> niet ga herhalen hier. Um, Life is what happens while you're busy making other plans. Kijk, dat is wat ze doet. Het volgende boek is er al, hè, heb ik begrepen. <laughs> Het volgende boek is er al, ja. ja. Maar kan je er nog niks over zeggen? Nee. Dankjewel, Judith Koelemeijer. Zo dadelijk op deze zender. Twee dingen. Margreet Rijntjes ontvangt voetbalmakelaar Kees Ploegsma. Hij is eerder lid van PSV en komt vertellen over de laatste deals die worden gesloten. Dank mevrouw Koelemeijer. Dit was aflevering 2689. Morgen praten wij met de Vlaamse meesterdichter Paul Bolgaard over zijn nieuwe bundel Ons Verlangen. Tot dan. Radio 1 Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.